Mariette Krol met het NOS Journaal. De Nederlandse wandelaars die vandaag in een Noors berggebied vermist raakten... zijn onderweg naar een dorp in de buurt. De groep van 13 Nederlanders verstuurde vanochtend een noodsignaal. Waarom, is nog niet duidelijk. Een Noorse reddingshelikopter kon de groep door de dichte sneeuw en harde wind niet bereiken. Maar reddingswerkers op sneeuwscooters slaagden daar rond half vier vanmiddag wel in. De Nederlanders zaten in een kleine berghut en zijn alle dertien ongedeerd. In Vietnam zijn drie Britse toeristen om het leven gekomen toen ze een waterval beklommen. Dat gebeurde dicht bij de plaats Dalat in centraal Vietnam. Het zijn twee vrouwen van 19 en een man van 25. De politie vermoedt dat de drie zijn uitgegleden. De gids die hen begeleidde is gearresteerd. Hij stond niet ingeschreven bij een reisorganisatie. Het Centrum Veilig Wonen heeft 118 schademeldingen binnengekregen na de aardbeving van gisteravond in Groningen. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. De meldingen gaan over scheuren in gevels en schade aan woonkamers, slaapkamers en badkamers. De meeste schademeldingen kwamen uit de buurt van Hoge Zand. Automobilisten zijn niet verplicht om een kenteken in te voeren bij het parkeren. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een rechtszaak van een vrouw die een boete kreeg... omdat ze per ongeluk het verkeerde kenteken had opgegeven. In veel gemeenten moet de automobilist bij het kopen van een parkeerkaartje... zijn kenteken opgeven. Maar volgens de Hoge Raad is het kenteken niet van belang... zolang de automobilist kan aantonen dat er is betaald. En zojuist is in Zürich de tweede stemronde geëindigd... bij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Het is een nek-a-nek-race tussen de Zwitser Gianni Infantino... en Sheikh Salman uit Bahrein. De eerste ronde werd nipt gewonnen door Infantino... Op dit moment worden de stemmen van de tweede ronde geteld. Het weer bewolkt en meest droog. Vannacht opklaringen en lichte vorst. In het weekend droog en periode met zon. tot wordt graad of vijf, maar met een stevige noordoostenwind... voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 6 kilometer... A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knopen Diemen 9. A2 Utrecht richting Den Bosch voor knopen Del 2. A4 Den Haag richting Amsterdam voor knopen de meer 4 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor het aqueduct 9 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, één rijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen 5 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij.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 Weer terug voor het tweede uur. Hartelijk welkom allemaal. En ik wens u een eet smakelijk, want ik denk dat het wel zes uur is, een beetje etenstijd. Goed, we gaan weer lekker van start met een lekker stukje muziek. Misschien kent u hem nog, The Blues Brothers. In het weekend van 18 en 19 maart organiseert Le Champion... maar liefst vier evenementen in en om Zandvoort. Op zaterdag 19 maart is er voor de wandelaars de 30 van Zandvoort... waar ik zelf mee meeloop, en de mountainbike-liefhebbers... kunnen meedoen aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. Op zondag 20 maart komen de Tour- en de racefietsers in actie... tijdens de omloop van Zandvoort. Voor degene die liever de hardloopschoenen aantrekt... is het dezelfde dag de Runners World Zandvoort run met 15.000 deelnemers. Inschrijven voor de 30 van Zandvoort, de Omloop van Zandvoort... en de Runnerworld Zandvoort Circuit Run... is nog mogelijk tot en met maandag 7 maart. Voor Zandvoort Katwijk Zandvoort is inschrijven nog mogelijk tot 14 maart. Kijk voor meer informatie op www.30vanzandvoort.nl... de www.ZandvoortKatwijkZandvoort.nl... de www.OmloopVanZandvoort.nl en www.ZandvoortSecureRun.nl. En L. Onze ogen konden kijken. Sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken ging mijn denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, was van droogte en van tijd.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 Zijn naak een hooger plan versteelt.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 Wilt u van deze prachtige vaders genieten? Ga dan 28 februari naar de krocht. Aanvang 14.30 uur, entreeprijs is 15 euro per persoon. Ja, we won't.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 Daar is hij dan, de hangplek voor de jeugd. Deze week wordt er vers en schoon zand rondom gestort. Een buitenbankje en een prullenbak geplaatst en licht geregeld. Maandag 7 maart vieren we de officiële opening met de wethouder. Met een blijde Floortje Valk. De jongere werker die aan de stichting Pluspunt verbonden is... op haar Facebookpagina. Er is de drijvende kracht geweest achter het project. Iedereen is nu blij, ik hoop ook de jongeren. Van vandaag heet Mijn Moeder. Ik ben uit jou geboren. Het bonken van je hart. De beweging van je lichaam. Begeleid mijn eigen start. Veilig in jou geborgen. ontwikkelt mijn bestaan. Ontplooiend mijn vermogen. Op eigen benen te staan. Het leven te ontdekken. Als raadgever mijn hart. Nimmer te vergeten. Je gaf mij mijn start. 20 februari aanvang om 4 uur smiddags. Jump Jazz informatie, jasp in Zandvoort aan Zee. Wie kent ze niet, deze spectaculaire muzikanten uit Haarlem. Van de grote podia, Haarlem Jazz, jazz en bluesfestivals, kroegen en het clubcircuit. En niet aflatend inzet en het enthousiasme van de heren... heeft al menig dak doen trillen en de toeschouwers in extase gebracht. Soms gevoelige akoestisch en soms complete jazzgekte... Maar in ieder geval altijd aanstekelijk. Bijzonder dansbaar en met een bijzonder dosis humor. Zondag 28 februari speelt jazz in café Het Juttertje van Strandpaviljoen Tallessa, Boulevard Benaar, strandafgang nummer 18. In Zandvoort aan Zee. Aanvang 4 uur en de toegang is gratis. En don't forget your dancing shoes: Strandpaviljoen Tallessa, Boulevard Benaar, strandafgang 18. Telefoonnummer 023.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 De maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog. Thank you. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag bleef het in de meeste plaatsen droog. Vanuit het zuidwesten trok bewolking over het land, maar in het noordoosten scheen in de ochtend de zon nog regelmatig. Het werd slechts een graad of vijf en er was weinig wind. In het weekend ziet het weerbeeld er goed uit voor de buitenactiviteiten. Het blijft droog en er is vrij veel ruimte voor de zon.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 De temperatuur gaat enkele graden omhoog, vooral de nachten wordt het wat zachter. You said your love was true And we'd never, never, ever part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 ...belooft in het eerste uur hier wat meer informatie over de Kids Adventure Week. Deze loopt van 27 februari tot en met 5 maart. In de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zandvoort... ...tijdens de Kids Adventure Week. De Kids Adventure Week is in Zandvoort... ...staat bol van leuke, spannende, leerzame, creatieve en sportieve activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld de afgelopen jaren activiteiten als... ...chocoladeworkshop, een high tea een vossenjacht, duiken en een golfkliniek op het programma gestaan. Ook konden kinderen op het plein van Hoge Noord... kennis maken met de verschillende hulpdiensten... en konden zij zelf voor één dag met elkaar trouwen. Ben je ook zo benieuwd wat je voor dit jaar kunt doen? Zin in Adventure Week is zin in Zandvoort. St op zaterdag de stoere zaterdag. En 28 februari, dat is dan de sportieve zondag. De maffe maandag is 29 februari en de doedinsdag is 1 maart. Wonderlijke woensdag is 2 maart en de donderdag net als ZFM op 3 maart. Vieze vrijdag 4 maart en opa en oma op zaterdag.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 27 februari, aanvang 8 uur s'avonds. Hebben jullie ook zo'n zin in het nieuwe seizoen? Wij ook. Daarom geven wij op zaterdag 27 februari een knalfeest... in samenwerking met Kennemaju Zandvoort... in de Grote Zaal bij Club Nautic. DJ Misbehave is een bekende verschijning bij ons. en zal het dak eraf draaien tot middernacht. De entree is gratis. Club Nautic, strandafgang Bernaar nummer 23. De website is www clubnautic.nl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 En bij het Zandvoort Museum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Eén van hen karakteristieke uitspraken is... men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf wind zijn. Het ABC Architectuurcentrum, Museum Haarlem en Zandvoort Museum... presenteren in een unieke samenwerking onder de titel Sprekende Kleuren... een overzicht met werk van deze veelzijdige kunstenaar. Zo toont het ABC monumentaal werk waaronder een metersgroot en pas gerenoveerd relief in beton. Dit werk komt te tijdelijk te staan op de stoep voor het museum. Haarlem Museum laat schilderijen zien... met als thema muziek, carnaval, feest en een beetje drank. Deze expositie verwijst naar Wiesmans uitspraak... het hele leven is een beetje carnaval. Het Zandvoortmuseum tenslotte zoomt in op Wiesmans leven... en toont werk met een reflect aan een citaat van hem... met kleuren omgaan is geen kunst wel ze met toepassen waar het noodzakelijk is. Dit museum stelt daarnaast ook werktentoon... van de hedendaagse kunstenaars Roland van Tetterode en Mennoon Vedendaal, die zich door Wiesman hebben laten inspireren. Behalve het initiatief van deze tentoonstellingen te organiseren... hebben de erfgenamen van Hans Wiesman ook de aanzet gegeven... tot het maken van de website www.erfgoedhanswiesman.nl. Deze site, met een overzicht van de werkzaamheden en een deel van Wiesmans-Urveren... is vanaf 22 januari operationeel. De kosten zijn 3 euro. Zandvoort Museum, Swaluwestraat 1. Zand en de telefoonnummer is 023 5740 280. En de website www.zandvoortmuseum.nl. Dry a tear You wiped it dry I was confused You cleared my mind I sold my soul You bought it back for me And held me I'm Give me hope. Dinsdagavond is Michiel Hermsen door burgemeester Niekmeijer... als raadslid geïnstalleerd. Hij vult de plek op van de open gevallen was na het plotseling overlijden van Willem Wisman in december vorig jaar. Hermsen was al buitengewoon raadslid voor zijn partij, D66. Michiel Christian Hermsen werd op 2 april 1983 in Heemstede geboren... en is dus 32 jaar. Sinds december 2012 woont hij, samen met zijn Zandvoortse vriendin... met veel plezier in Zandvoort. Ze hebben hier een huis gekocht en sinds vorig jaar januari zijn zij de trotse ouders van een van een dochter.